Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1228 hier op CFM Zandvoort. En mijn naam is Ben of Eugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma, uniek in zijn soort. En ja, op mijn website peacefulradio.info, daar staan al verschillende artikelen geschreven door New Age Music Guide. En die, nou, die heeft daar allerlei meningen over. Goed, wij gaan in ieder geval luisteren naar muziek. En we beginnen met One Alternative, met Twilight. En daarna komt Jack Gates. Allemaal nieuwe albums in deze aflevering 1228 van Pittsburgh Radio. Ik wens je heel veel luisterplezier.